Morat met het NOS-journaal. De helft van de Nederlandse advocaten kreeg vorig jaar te maken met agressief gedrag van cliënten of anderen. Dat blijkt uit een onderzoek op verzoek van de Nederlandse Orde van Advocaten. Van de advocaten met zo'n negatieve ervaring bestempelt een derde het incident als ernstig. Een vijfde overweegt zelfs te stoppen met de advocatuur. Verbale agressie komt het vaakst voor. Daarbij gaat het om schelden en schreeuwen. Daarna volgen intimidatie en bedreiging. Bij 4% was er sprake van fysieke agressie zoals duwen, spugen of met spullen gooien. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zijn weer terug in Nederland. Ze keerden met het regeringsvliegtuig terug uit Engeland... waar ze aanwezig waren bij twee herdenkingsdiensten voor koningin Elisabeth. Morgen is het prinsjesdag. Koning Willem-Alexander leest dan in de Koninklijke Schouwburg de troonrede voor. In de VS is de voor moord veroordeelde Adnan Syed vrijgelaten door de rechter. Hij zat ruim 20 jaar in de cel voor de dood van zijn ex-vriendin. Een zaak die veel bekendheid kreeg door de populaire Amerikaanse podcast Serial. De 41-jarige Syed was in 2000 veroordeeld tot levenslang. De rechter in Baltimore heeft dat vonnis nu vernietigd. Maar Syed krijgt wel huisarrest. De staat moet nu binnen een maand beslissen of er een nieuw proces komt of dat de zaak wordt geseponeerd. Het westen van Mexico is getroffen door een krachtige aardbeving. Die had een kracht van 7,6. In de havenstad Manzanillo is zeker één dode gevallen toen een muur van een winkelcentrum instortte. Verder zijn er nog weinig berichten van grote schade. Wel is op sommige plekken de stroom uitgevallen, onder meer in delen van Mexico's stad. Het weer, vanuit het noordwesten trekken nog enkele buien over het land, Landinwaarts koelt het af naar minimaal 6 graden. In het westen is het milder met 10 tot 12 graden. Morgen is het eerst vrij bewolkt met nog enkele buien en het wordt dan 17 graden. Dit was het NOS Journaal. U luistert naar Play It Loud. Het hardere gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandvoort. terug bij alweer het tweede uur van deze 90s special van Play It Loud, waar ik in navolging van de Metal 80s top 80, nu de 90s versie, ga behandelen. De komende weken hoor je dus de beste 80, of de beste nummers uit de jaren 90 voorbij komen, met als bron de top 100 lijst die door Metal Hammer in 2018 is gepubliceerd, met wat kleine aanpassingen van mij. In het eerste uur heb ik de eerste 90 nummers gedraaid, en dit... ...zal ik de nummers 71 tot 61 voor jullie gaan draaien. Met veel plezier uiteraard en met de welbekende achtergrondinformatie. Eh, tussendoor zal ik de aanvulling ook wat typische jaren 90 fragmentjes gaan laten horen... ...om het geheel wat meer nostalgisch tintje te geven. Als uuropener hoorden jullie de nummer 71 uit deze lijst... Dat, eh, ...en deze werd door de Zweedse melodieuze death metal band In Flames eh, aangevuld... Met Jotun. Jotun komt uit de Noorse mythologie... en is een voorafschaduwing van de belangrijkste concepten... waarbij een samenleving wordt verpletterd en gebroken... na een apocalyptische gebeurtenis. Daarin is Jotunheim een van de negen werelden... die verbonden zijn met de levensboom Yggdrasil. En hoop ik dat ik het goed uitspreek. Jotunheim is bijna volledig bedekt met verschillende soorten bossen... en wordt bewoond door verschillende dieren. Met name grote roofdieren... We vinden deze plaat op het geweldige album Oracle uit 8, eh, 1997 en een conceptalbum is geworden. Het vertelt over de geschiedenis, het heden en de hypothetische toekomst van de planeet aarde. We doen even een stapje terug. ...gezien we zeer heftig begonnen zijn dit tweede uur... ...al uh, zouden we gaan rocken met de mannen van Skid Row... ...maar ik kwam tot de ontdekking dat ik dit nummer niet bij me heb. Dus we moeten helaas nummertje 70 overslaan vanavond. Uh, nou ja, het ging dus om het nummer Monkey Business... En ...waar aanvankelijk dus ook de Nine Inch Nails zouden staan volgens Metal Hammer... ...ook lekker natuurlijk, maar niet echt metal... Uh, dus daarom had ik uh, Skid Row uitgekozen. Maar helaas heb ik dat nummer niet meegenomen. Dus we gaan door naar het uh, nummer 69 in dit geval uh, van I Hate God En die gaan jullie zo direct horen. Nummer 69. Nummer 69. I Hate God wow. met Dixie Wixie, Whiskey op nummer 69. Uh, helaas niet aansluitend op Skid Row, maar ook wel lekker uh, natuurlijk. I Hate God, ook wel afgekort en vaak aangeduid als E.H.G. Is een Amerikaanse sludgeband uit New Orleans, Louisiana. Opgericht in 1988. En de band staat bekend om hun donkere sludgy riffs, uh, riffs... gecombineerd met eveneens duistere teksten. Samen met Melvins in Crowbar worden ze vaak beschouwd... als een van de pioniers van het sludge-metal genre. I Hate God uh, heeft Melvins Black Sabbath, Black Flag, St. Vitus... Carnivore, Swans en Flipper genoemd... als belangrijke invloeden op hun geluid. Deze invloeden, gecombineerd met zware downtuned, bluesy riffs... muren van feedback en martelende zang creëren... Echt een smerige, misantropische sfeer. Terwijl Jimmy Bauer bezig was met drummen voor Down... vormden de overige vier leden van I Had God... een zijproject genaamd Outlaw Order, afgekomt to, uh, tot OO. De band bracht in 2003 een limited edition 7-inch EP uit... genaamd Legalized Crime... die sindsdien opnieuw is uitgebracht op cd met een live bonus track... En uh, getiteld Dragging... Uh, kijk hoor, nee, uh, In 2008 verscheen het volledige debuut van Outlaw Order... getiteld Dragging Down the Enforcer. Dixie Whiskey vinden we op een derde album Dope Sick... dat in 1996 uitkwam. En in 2006 heruitgegeven werd met drie bonus tracks. Van de smerige Sludge van I Had God... gaan we naar de progressieve metal van Tool. Een band die mij zeker kan bekoren... Ze werden in Los Angeles opgericht in het jaar 1990... en bestond tot 1995 uit Maynard James Keenan, gitarist Adam Jones... bassist Paul De Moer en drummer Danny Carey. De Moer werd in 1995 vervangen door Justin Chancellor... en is sindsdien onveranderd geweest. De band won vier Grammys, heeft wereldwijd getoerd... en heeft albums geproduceerd die in meerdere landen hoog de lijsten hadden behaald. In 1993 brachten ze hun debuutalbum Undertow uit wat het enige album was van bassist Damour. Er verschenen drie singles van het album... Sober, Prison Sex en de titeltrack. En eerstgenoemde vinden we in deze lijst terug op plek 68. Het werd geschreven over een man die de band kent... en die alleen geweldige en geïnspireerde dingen doet als hij high is... De woorden, Jesus, won't you fucking whistle something but the past and gone... verwijzen eigenlijk naar hoe deze man keer op keer over dezelfde oude dingen bleef praten. Zoals in Christ Almighty, can't we talk about something new? Toolgitarist Adam Jones legde in een interview met Guitar School uit... Het nummer en de video zijn gebaseerd op een man waarvan we weten dat hij op zijn artistiek best is als hij high is. Veel mensen he geven hem daarvoor de schuld... Ik niet. Ik vertel mensen niet dat ze drugs wel of niet moeten gebruiken. Je kunt doen wat je wilt, maar je moet de verantwoordelijkheid nemen voor wat er gebeurt. Als je verslaafd raakt en een junkie wordt, dan is dat jouw schuld. Nummer 68. Behind me, shouting every step I take, making every promise empty, pointing every finger at me, waiting like a stalking butler, who upon the finger rests. Murder now, the path must we? Just because the. Sun Just an imbecile I will only complicate you Trust in me in Exactly where we're having my party this year. Now, you'll find the guest list on your desk when you get back. I got your guest list right here, princess. Shredded. The people from HRS Entertainment are getting a little ants. Yeah. Tell them I'm right there. Something. Eentje uit de film House on the Haunted Hill. Met muziek van Marilyn Manson, natuurlijk. En daarvoor hoor je Pantera met I'm Broken op nummertje 67... na het geweldige Sober van Tool op nummer 68 in deze lijst. I'm Broken staat op het album Far Beyond Driven uit 1994... en verscheen als eerste single. Pantera's zanger Phil Selmo. en Selmo vertelde Loudwire dat de single was geïnspireerd... door een plotselinge begin van, zijn, uh, van rugpijn... Hij zei, dit was toen ik de pijn in mijn onderrug begon te voelen. En voelde eng. Ik denk dat dit een, een van de eerste keren van mijn leven was, man. Dit ding dit, dat kwetsbaarheid heet in werking trad. En dat was een heel ongemakkelijk gevoel. En Selmo voegde daar nog aan toe. Ik denk dat dit echt mijn eerste glimp was van een soort schreeuwen naar de wereld. Fucking hell, I'm broken. Somebody fucking help me here. De single werd de band zijn tweede top 40 UK hit... en bereikte nummer 19 in de UK Singles Chart... waardoor het de hoogste noteerde hit van de band ter wereld werd. Het bereikte ook nummer 49 op de Australische Singles Chart... en nummer 32 op de Zweedse Singles Chart. Het nummer werd ook genomineerd voor Best Metal Performance... bij de Grammy Awards in 1995. Dan vinden we op nummer 66 in deze lijst... Uh, shock Rocker Marilyn Manson. Je hoorde net al het nummer met zijn tweede single. En ik zou aanvankelijk Lunchbox gedraaid hebben... maar het gaat vanavond allemaal weer lekker soepeltjes. Maar we gaan eventjes in de plaats daarvan. Het nummer Sweet Dreams Are Made Of These Draaien. Een cover van Eurythmics Ar natuurlijk uit de jaren 80, Afkomstig van uh, het album Smells Like Children. En dat was zijn debuut. En Lunchbox zou aanvankelijk op Portrait of an American Family staan... die ik zou gaan draaien, maar ik heb het verkeerde materiaal meegenomen. Dus we gaan dus luisteren naar Eurythmics cover van Marilyn Manson... Sweet Dreams Are Made Of This, waar je net ook al van hebt kunnen horen. Maar nu de volledige versie. Op nummer 66 dus. En dan sluit het op. Uh, Eurythmics cover van Marilyn Manson. Three Dreams are made of these. Nou, draaide ik natuurlijk de nu metal van de band uit Sacramento. De Deftones met engine Number 9. Op nummer 65 in deze lijst. En van het debuutalbum Adrenaline. afkomstig natuurlijk uit 1995. En daar verschenen twee singles van Seven Words and Boards. Het album werd geproduceerd door Terry Date. Die de, de daarop de drie daaropvolgende albums ook nog had geproduceerd. Hoewel de band nog geen commercieel succes hadden... probeerden ze hun album te promoten door veel te toeren... en mond-op-mond -mond reclames en via internet. Uiteindelijk verkocht hun debuut toch zo'n 220.000 exemplaren... dankzij alle moeite die zij erin hadden gestoken. Het wordt beschouwd als een belangrijk onderdeel... van de nu metal beweging uit de jaren 90. Het album behaalde een piekpositie van 23 in de Billboard Heatseekerslijst en stond er 21 weken in. Op 7 juli 1999 werd het album goud gecertificeerd door de RIAA en op 23 september 2008 zelfs platinum. Toen hem werd gevraagd waar hij het succes van het album aan toeschreef... antwoordde Chang in dit geval één woord. Doorzettingsvermogen. Over de opname van het album zei Cunningham... destijds maakten we het eerste, de eerste plaat die ik erg leuk vind en goed vind. Maar je kunt zien dat de band erg jong was. We speelden de meeste van die nummers al een behoorlijke tijd. We waren gewoon zo blij om een plaat te maken... dat we niet echt veel hadden nagedacht over het beter maken van de nummers. Marino vond dat Adrenaline heel snel was opgenomen en voerde al zijn vocale lijf met de band in de kamer uit... met behulp van een draagbare Shure SM58-microfoon. All Music's recensie van Adrenaline prees de muzikale controle... precisie, algehele groove en cunninghams, verrassend verfijnd drummen. Er werd ook opgemerkt dat de fluisterende manier van zingen van Marino... op een gegeven moment eentonig werd. Wat het niveau van het album een beetje naar beneden haalde. Op nummer 64 vinden we de volgende doom metal band uit Engeland in deze lijst. Ditmaal van de band Cathedral uit Coventry... dat in 1990 werd opgericht door Lee Dorian... die tot 1989 zelfs nog zong bij de grindcore band Napalm Death. De band kreeg aandacht bij het uitbrengen van een debuutalbum... A Forest of Equib uh, Equilibrium uit 1991... dat als een klassieker van het genre wordt beschouwd. Het geluid van de band evolueerde echter snel... en begon kenmerken van metal uit de jaren 70 hard rock en progressieve rock over te nemen. Na het uitbrengen van tien volledige albums... en meer dan twee decennia uitgebreid toeren... ging Cathedral uit elkaar... na de release van The Last Spire in 2013. Ze behandelen meestal clichés... die typisch zijn voor het genre... en voegen daar ook humor aan toe. De band heeft ook als Voorkeur, uh, heeft een voorkeur voor horrorfilms uit de jaren 60 en 70... zoals ze ook laten horen op het album Carnival Bizarre... met de plaat die we zo gaan draaien. Hopkins, Witchfinder General. Dit nummer is een ode aan de film The Witchfinder General uit 1968... geregisseerd door Michael Reeves... en met horroricoon Vincent Price in de hoofdrol. Gebaseerd op het waargebeurde verhaal van Matthew Hopkins. Een fanaticus die een groot aantal vrouwen voor heksen gevangen nam en executeerde tijdens de Engelse burgeroorlog. Dat was van 1642 tot 1649. Veel samples uit de film zijn door het hele nummer heen te horen. De film zelf inspireerde veel metal bands zoals Electric Wizard, die we eerder vanavond hoorden, Acid Witch, Reverend Bizarre en ook de band Witchfinder General, ook vernoemd naar de film dus. Nummer 64 I am Matthew Hopkins, Witchfinder. Uh. Yeah We'll be 63, nog zo'n heerlijke doemie gothic plaat van Peter Steele's Tybo Negative... dat vooral in de jaren negentig een behoorlijke en voornamelijke vrouwelijke fanbase had opgebouwd. Vanwege de looks en donkere stemgeluid van de excentrieke frontman. De muziek omschrijft zich als trage doommuziek met een donker thema qua teksten. Steele noemde Black Sabbath en de Beatles als belangrijke invloed op hun muziek. Op het vijfde album World Coming Down waren de teksten nog donkerder... doordat Steele tijdens de opnames te maken had met veel sterfgevallen... Vooral die van zijn moeder. Net zoals Everyone I Love Is Dead hadden beide nummers dus vooral een persoonlijke betekenis. Er werd ook een videoclip opgenomen voor het nummer. Met de band en zanger Pieter Stil in verschillende settings. Evenals beelden van de familie die aan het dineren is met de leden van de familie die langzaam wegsterven. Aan het einde van de videoclip gaat Pieter Stil onder water. Mogelijk verdrinkt hij zichzelf. Een deel van de video is opgenomen op een scheepswerf... waar de vader van Stiel, die een paar jaar voordat het album werd opgenomen stierf, werkte. Hij zelf stierf in 2010 aan hartfalen op slechts 48-jarige leeftijd. En we zijn aangekomen aan alweer de laatste twee nummers van vanavond. En dat zijn de nummers 62 en 61 van deze nu al nostalgische lijst. Dat belooft wat voor de komende drie weken. Zin in, nu al. Eerst vinden we op nummer 62 de andere band van pantera zanger Philip Anselmo Down, dat zijn oorsprong vindt in New Orleans. Stone the Crow is het bekendste en populairste nummer van de band. En afkomstig van het debuutalbum Nola. Wat staat voor New Orleans, Louisiana. Wat in 1995 werd opgenomen en gereleased. Het werd uitgebracht als tweede single van het album... en daarbij verscheen een videoclip. Het werd een eerste en enige radiohit wat het veertigste plek haalde in de US mainstream rocktracks. Terwijl de uitdrukking Stone the Crow wordt gebruikt om verbazing of schok uit te drukken... vergelijkbaar met I'll Be Damned of Holy Mackerel... verwijst het in het lied waarschijnlijk naar het feit dat kraaien zich voeden met karkassen. Dus als iemand stervende was, gooiden ze stenen naar een kraai... die probeerde in het lichaam te pikken, terwijl ze daar lagen. Dus Stone the Crow kan betekenen Refuse to Die... Daarom betekent not stone the crow accepting that you are not going to die, of uh, that you are going to die. And shouldn't stone the crow betekent should give up on life. Nummer 62. Nou, zeg afbreken omdat ze het laatste nummer anders niet gaan redden. Hier Short track. tot slot nummer 61. De Sepultura met Arise van het gelijknamige album uit 1991. Het werd ook de eerste officiële single van de band, en verscheen ook als de eerste single van het album. Daarna verschenen nog de singles Dead Embryonic Cells and Under Siege. Zowel het album als het nummer wordt gezien als een waar thrash metal meesterwerkje. De bijbehorende videoclip werd verbannen op MTV vanwege de inhoud. De clip werd opgenomen in Death Valley... waar we de band zien spelen te samen met beelden van een christusfiguur... met een gasmasker dat aan een kruis hangt. Sepultura-zanger-gitarist Max Gervalera vertelde in april 1991... aan de Nederlandse editie van Aardschok Metal Magazine en Metal Hammer over het nummer. Vanuit muzikaal oogpunt lijkt het nummer veel op Beneath Remains album. Het heeft dezelfde snelheid als de meeste nummers... maar het bevat ook wat meer hardcore-invloeden. De teksten van Horizon echt up-to-date. Want het gaat over hoe mensen in staat zijn om andere mensen te vermoorden. Alleen maar omdat ze in een ander soort geloven. Of andere god. Ik denk dat mijn stem vooral agressief klinkt op dit nummer. Net zoals op het, onze ouderen nu albums. Dit was het weer voor vanavond. Het zit er weer op. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de muziek. Ik anders dus wel. Volgende week ben ik er weer met de nummer 60 tot en met 41. Dus zorg dat je er weer bij bent. Slaap lekker voor zo direct. En hopelijk tot volgende week. Geniet nog even van Sepultura. Even de laatste, een paar minuten. En tot volgende week dus. Slaap lekker. Bedankt voor het luisteren. nummer 61...